Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Van 6481 moslimmannen die omkwamen bij de val van Srebrenica... is nu de identiteit vastgesteld. Zondag is het 15 jaar geleden dat de Bosnische Serviërs Srebrenica veroverden. Daarbij zijn waarschijnlijk meer dan 8000 moslimmannen omgebracht. De meeste van hen zijn teruggevonden in massagraven. De Internationale Commissie voor Vermiste Personen is al jaren bezig de botten te identificeren. Dat gebeurt aan de hand van DNA, dat wordt vergeleken met dat van nabestaanden. Enkele honderden stoffelijke overschotten die onlangs zijn geïdentificeerd... krijgen zondag een herbegrafenis in Portociari, een plaatsje bij Srebrenica. De DSB-bank heeft voor het eerst gereageerd op het rapport Scheltema. Daarin stond onder meer dat DSB nooit een vergunning had mogen krijgen... omdat Dirk Scheringa niet alleen directeur was, maar ook aandeelhouder. Het ESP-bestuur laat nu weten dat Scheringa al in 2008 van plan was om terug te treden om plaats te maken voor Gerrit Salm. Maar die koos voor de ABN AMRO. De energiebedrijven beginnen problemen te krijgen met de hitte. De watertemperatuur van de rivieren dreigt zo hoog te worden dat er geen koelwater meer mag worden geloosd. Ook wordt er al zoveel meer water gebruikt, zo'n 60%, dat waterbedrijf Vitens de mensen oproept geen auto's meer te wassen of zwembadjes te vullen. Het Nederlandse Davis Cup team heeft een 2-0 voorsprong genomen op Wit-Rusland. In Minsk versloeg Robin Hazen in vijf sets Ulazimir Ignatik. Timo de Bakker had toen al gewonnen van Andrei Vazilevski. Morgen is het dubbelspel. En Mark Cavendish heeft de zesde etappe in de Tour de France gewonnen. Net als gisteren was hij in de eindsprint de sterkste. De Amerikaan Ferrer werd tweede voor de Italiaan Petaki. De etappe van Montargis naar Guignon was met ruim 227 kilometer de langste van deze Tour. In het algemeen klassement veranderde aan de top niets. Kantje Lara blijft de drager van de gele trui. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. Vannacht koelt het langzaam af tot een graad of 18. En net als vandaag is het weekend zonnig en warm met kans op onweer. Maxima tussen 25 graden aan zee en 33 in het binnenland. Dit was het NOS. In cirkel Zandvoort.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 dit is het Kunst en Kultuur van vrijdag 9 juli 2010. In een zonovergoten Zandvoort. Ondanks de warme, warmte hebben het zich <tossimus> toch vier gasten gemeld voor vanavond om uh, te komen praten over hun hobby, hun liefhebberij, hun werk. We gaan zometeen eerst praten met Sibylle uh, van Dam uit uh, Heemstede. Ze heeft een bijzonder verhaal, <tossimus> namelijk over verhalen. Om half acht komt portretschilder Jan Drommel. Om acht uur Sonja Koper over haar toneelervaringen en om half negen, sorry, ja, half negen, half negen alweer. Ja. Ko Warmerdam, die net voorbij liep, uh, net uh, af, van de strand af komt en zich even gaat douchen, denk ik. En daarna komt praten over de historie van de waterleiding daar. Sibylle van Dam, hallo. Goedenavond. Ja, het is een beetje warm vandaag, maar ja. misschien dat we toch een, een verhaal kunnen afdraaien. Ik denk het wel. Wat doe je in het dagelijks leven? Ja, heel veel. Ik uh, ben bezig met een verhalentafel, ben ik bezig. Dat houdt in dat uh, ik in, op het ogenblik Swaanshoek zit in het voormalige schooltje 8, Dorpshuis de Oase. En daar komen, ja, uh, elke week komen daar veertien uh, mensen bij elkaar om over hun leven te vertellen en dat is heel erg boeiend en het zijn mensen van 55 tot en met 90 jaar dus dan heb je drie generaties mensen aan mm -hmm. je tafel plus ik heb een nostalgieproject ja dat uh, heb ik ook allerlei opdrachten voor dat zijn teksten ja zandvoort kan je hebben uh, dan heb ik een uh, liedje dan heb ik een versje dan heb ik tekst een stukje geschiedenis en ik probeer het vooral een beetje vrolijk uh, te houden ja en ik ik werk in allerlei huizen, dus ik uh, ben wel behoorlijk bezig. Je hebt een, gevulde, een Juist, gevulde taak. Zeker. Even terug naar de verhalentafel. Die mensen komen dus hun verhaal vertellen. Ja. Wat doen jullie ermee? Worden die opgenomen of zo? Nou, de afgelopen keer, we hebben nu eventjes zomervakantie in oktober gaan we weer beginnen. De afgelopen keer hadden de mensen van tevoren te horen gekregen dat ze hun verhalen vertelden. En dat hun verhalen gebruikt werden om daar een boek van te maken. Als ik dat niet doe, dan schrijf ik trouwens ook altijd, en dat zeg ik ook altijd tegen de mensen, de verhalen. Op, want als je dat niet doet, gaan de verhalen die, uh, tegen de, die de mensen tegen jou vertellen, gaan verloren. En dat weten ze op dat moment nog wel, wat ze je allemaal vertellen. Maar uh, de keer erop zijn ze het vergeten, of stukken vergeten. En dan gaan er toch een heel wat uh, waardevolle verhalen gaan er verloren. En dat vind ik heel erg jammer. Maar afgelopen keer was het echt een boek geworden. Wat heb je voor werk gedaan dat je je zo voor verhalen interesseert? Nou, ik als kind was ik al met mijn vader met sprookjes en verhalen bezig op zijn schoot, altijd verhalen vertellen. Ik heb in de bibliotheek uh, gewerkt, dus ik ben, en ik, Waar heb, Haarlem, Stalen, Haarlem ja. ja, en ik heb. Uh, uh, ik heb altijd interesse voor verhalen en ja, ook oudere mensen, dat vind ik ook altijd heel boeiend. Ik heb ook boeken huis gedaan voor mensen die niet meer aan uh, naar de bibliotheek konden komen. Zocht ik de boeken voor uit. ik uh, reed de routes mee, ik had hele mooie verhalen, hoorde ik van ze. Dus eigenlijk ben ik ja, zomaar weer doorgegaan. Je bent niet iemand die uh, langdurig stil kan zitten? Nee, dat lijkt niet dat mij dat bij mij hoort. Dan, uh, ik lees heel erg graag, maar ik wil ook wel graag allerlei dingen doen en uitzoeken. En een stukje nieuwsgierigheid oh, is het. Dat vind ik heel erg belangrijk, uh, vind ik dat. Want hoe ben je in aanraking gekomen met uh, voorleestafels? Met verhalentafels? verhalentafels, sorry. Ja, um, daar ben ik door uh, meer, de Stichting Meerwaarde, ja, ik heb daar ooit eens... Ik ben, ik was op een gegeven moment gestopt met mijn werk in de bibliotheek. En uh, toen dacht ik, oh jee, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik eerst een tijdje met autistische kinderen gewerkt. Wat ik ook erg mooi vind, want die kijken achter hun ogen. Kijken achter hun ogen? Ja, ik vind dat ze kijken achter hun ogen. Ik vind dat is Boeiend. Ja, ze, ze zijn nooit direct met hun gedachten, met hun. Uh, uh, met hun zijn, met hun presentatie naar jou toe. Het zit altijd ergens verborgen. En dat heb ik gewoon genoemd. Ze kijken achter hun ogen. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel mooi. Maar ach, ik heb ook zelf kleinkinderen. En ik had zoiets van ik wil door. Toen ben ik uh, kaartjes gaan maken voor mezelf. Toen ben ik met uh, twee grote tassen. Een jongens- en een meisjestas. En met, ook met verhalen en met allerlei spulletjes. Ik ben ook creatief, zo ben ik echt een beetje begonnen. En uh, ben ik de boer opgegaan uh, voor verjaardagen. Toen had ik uh, heel toevallig bij Stichting Meerwaarde had ik mijn uh, kaartje daar ook uh, uh, in de bus laten vallen. Ja, en zo, uh, zo gaan dingen eigenlijk. Ik heb eerst nog een hobbyclub 55 plus in Beintjesdorp gedraaid, of ik dat kon, of ik dat al eens had gedaan. Dat had ik natuurlijk nooit gedaan. Ja, natuurlijk had ik dat gedaan. Dus oh. ik, ben dat, ik heb dat drie jaar heb ik dat met heel veel plezier gedaan en uh, daarna ben ik uh, verhalentafel ben ik gaan uh, doen. Je had het over kaartjes. Wat voor kaartjes maakte je dan? Ik maak gewoon het kaartje, ja, de luisteraars zien dat niet, maar ik heb een, uh, een kaartje gemaakt, Palet van Nostalgie. Ja. En, uh, en ik maak een flyer zelf op mijn computer, dus ik ik gewoon een beetje mee te spelen dan. En dan een beetje een nostalgisch plaatje erbij. En dan ga ik zo hier en daar, uh, gaat er weer eens een mailing de deur uh, uit. Nou, en af en toe is dat weer eens bingo en uh, dan gaat ze weer door. Ja, het zijn dus eigenlijk visitekaartjes van wie jij bent en uh, wat jij doet. Ja, ja, het zijn niet kaartjes om op de tafel te leggen zodat de oudere mensen of degene nee. die aan de tafel zitten opeens nee. op een idee komen nee. en uh, over gaan vertellen. Nee, want uh, uh, die ideeën die hebben ze zelf wel en zij uh, nemen zelf... Het leuke is dat ze zelf, uh, hoe verder het komt, dat ze elke keer uh, dingen van zichzelf meenemen. Het kan zijn hele oude foto's waar nog een... Uh, een, een vader en moeder uh, opstaat of een boerderij waar ze geboren zijn of ik weet niet wat of een voorwerp wat dierbaar voor ze is nemen ze mee nou en daar komen ook al vaak uh, hele verhalen komen daar uit Je zegt je hebt met autistische kinderen gewerkt en jij zei ze kijken achter hun ogen ja. Vertel Ja dat probeer ik een beetje uit te leggen, het is mijn gevoel uh, autistische kinderen zul je nooit direct benaderen uh, dat is altijd een beetje uh, terughoudend. Maar uh, ja, op een of andere manier heb je ze toch wel. En dat is heel veel indirecter. Uh, niet zo direct, maar echt indirect. En dat noem ik dan achter je ogen kijken. Ze kijken oh. achter hun ogen. Ja. Ja, ja, mooie uitspraak. Is die van jezelf? Ja. ja. <laughs> zo, zo, zo, ja het is te heel reagerend inderdaad. Ik denk Achter je ogen kijken. Ze zijn natuurlijk al anders. En, uh, ja, ja. ja. Ja. Sibyl, laten we eventjes ons in gedachten verplaatsen naar een verhalentafel ja. Zo'n bijeenkomst begint, wat gebeurt er dan? Ach, eerst heel gezellig Um, de koffie staat klaar, de thee staat klaar, er zit altijd een, uh, er zit altijd een, uh, een, uh, een koekje of iets lekkers uh, zit er altijd, uh, zit er altijd uh, bij. En dan is het eerst eventjes gewoon uh, even lekker praten met elkaar. Ja, ja en even praten met hmm. elkaar. Ik heb daarvoor al een, een kennismakingskoffiemiddag gehad, waar ik al mezelf al heb voorgesteld. En ja, als ik pas begin... En, nou, wat leuks heb gedaan met de mensen. Nou, dus iedereen praat dan gezellig. Nou, en op een gegeven moment dan uh, wil ik aan de slag. En uh, dan wil ik een rustmoment. En uh, dan uh, heb ik altijd een, uh, of een spreuk, of een uh, oud liedje van uh, vroeger waar ik dan uh, mee begin... En dan ga ik starten. Dan heb ik de rust in de tent. En dat doe ik ook op het eind sluit ik het ook af met een uh, met een liedje of een versje. Het is altijd oud, nooit bekend. Of voor hun wel, voor uit hun tijd, uit de dertig, 40 jaren, 50 jaren. Nooit uh, recent. En ja, soms wordt er lekker gezongen. Het is net hoe het, uh, hoe het valt. Maar is het zo dat iemand een heel verhaal vertelt. Of gaan ze elkaar aanvullen? Ze vullen elkaar aan. Want als iemand uh, een heel verhaal. Uh, ik probeer altijd om mensen uh, gelijkwaardig te laten aan de beurt te laten komen. Want je hebt altijd mensen aan een tafel zitten. die wel altijd wel makkelijk praten. en uh, die toch wel hun verhaal uh, vertellen aan jou. Maar. Het zijn juist de mensen die, uh, de rustige mensen. En vaak die hele stille mensen, die uh, komen vaak met de juweeltjes van verhalen. En ik uh, uh, probeer het altijd dusdanig te leiden dat niemand de hele tijd, het wordt ook saai. Het is veel leuker als je een beetje interactie hebt. Maar ik zeg altijd, ik ben streng rechtvaardig. Ik heb ook een tafelbelletje. Nou, en nu heb ik een koeienbel, geloof ik. Ik ga, dus... ik ga onder de en geweld. <laughs> Want uh, ze zeggen wel, wel, wel eens dat de dames uh, altijd praten. Maar ik heb nu toevallig een groepje mannen. Nou, en die zitten altijd... Ik zit altijd aan de kop van de tafel. En uh, ik, wil ze allemaal, ik wil iedereen graag zien. En die mannen die dan in mijn... Echt wel aan het uiteinde van de tafel zitten. Met z'n drieën zijn ze altijd. Die zitten altijd heerlijk te, te kletsen met elkaar. Dus... Dan ga ik, of ik kijk eventjes, gewoon, dan ben ik gewoon stil, dan leg ik mijn pot ook neer. En als dat niet, meestal lukt dat wel, en als dat niet lukt, dan is het mijn belletje. Ja. En dan, uh, dan zijn ze wel. wel stil, dan weten ja. ze dat gewoon. Maar ja. het is dus eigenlijk meer, jij, jij leidt eigenlijk meer een groepsgesprek. Ja, ik weet niet of je dat zo kan noemen, of je dat, nee, ik denk niet dat dat zo is. Um, je begint, ik heb wel een onderwerp uh, elke keer. Je begint met. Uh, ik ben wel iemand. Ik hou wel van lijn erin houden. Ik ben niet iemand die zomaar. Uh, die zomaar. Uh, wapperig uh, dit soort dingen leidt. Want dat, dat werkt gewoon uh, niet. Uh, je begint. Uh, ik begin gewoon met. Waar ben je geboren? Heel bazaal. Ja. Nou. Dan, hoe was het huis? Daar waar ben je geworden? geboren? Hè? Haarlem. mug. <laughs> ben ik, ja. Maar uh, ja, dus dan, kan, dan bouw je het gewoon een beetje op. Maar dan hou je ook een beetje een lijn in een uh, gesprek. Want anders gaan mensen van de hak op de tak. En ik moet het ook ondertussen, moet ik het notuleren. En ik wil het wel een beetje, en ik heb het ook wel eens geprobeerd met zo'n apparaatje. Want dat heb ik ook. Maar als je een grote groep hebt van 14 mensen, zit ik alleen maar dat gekke apparaatje door te schuiven. En ik ben wel zo behendig geworden om... ...en te luisteren en te schrijven... ...dat dat me eigenlijk go wel goed afgaat. Uh, is het al oud, het idee van verhalentafels? Nou, ik denk dat de mensen van oorsprong al... Uh, ...van uh, toen ze nog niet kunnen... ...ja, ik denk dat mensen altijd al keukentafels... <laughs> ...al verhalen vertelden. Ja. En het leuke is, nu het boek uit is gekomen van mij... ...gaan mensen dus die, uh, die er ook in genoemd worden... ...hebben nu verjaardagen... En dan schuiven ze aan grote tafels en dan gaan ze, en dat vind ik toch zo leuk, hè? ik zou ze dus graag een keertje zitten. dan gaan ze hun verhaal, de verhalen die dus ook hier opgetekend zijn, nou, dat hebben ze dus gelezen, hè? want ze hebben het aan families allemaal ook, die hebben het ook allemaal verkocht, gekocht. En uh, dan komt, er komen er nog meer mooie verhalen of sterke, ik weet het niet, wat is de waarheid? Maakt me niet uit. Ik, uh, als het maar mooie verhalen zijn. Dus dan hebben ze hele avonden, vullen ze nu met uh, verhalen vertellen. met hun eigen grote familie, is eigenlijk uh, om de tafel. Ja, en dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk, uh, is dat. Kun je een uh, voorbeeld geven hoe zo'n avond gaat eigenlijk? Een middag is het. Of een middag, ja. Ja, nou dat had ik al een beetje, beton al, huh? een beetje beton al een beetje gedaan, maar dat je het niet Yvonne. Ik, uh, ik kom binnen. Ik ben er altijd een beetje betijd. Dat vind ik altijd lekker. Want dan kan ik eventjes uh, inzitten. Ik uh, neem maar altijd maar eigenlijk mijn glaasje water. Ik leg mijn papieren klaar, mijn schrijfblok, mijn potlood. Uh, nou, uh, gewoon even rustig uh, dat je niet uh, buiten ademen binnenkomt. Nou, de mensen stromen dan zo langzamerhand binnen, even, gewoon gezellig, uh, maken een praatje, de koffie thee staat klaar, koekje erbij altijd, hoort erbij gewoon. Ja, ja, ja en uh, ja, mensen hebben het gewoon fijn met elkaar. Ja, op een of andere manier lukt het gewoon altijd. Het, mensen moeten ook wel een beetje vertrouwen in jou hebben. Ja. Het is gewoon altijd een hele fijne ontspannen sfeer en ja, ze komen thuis en ja, ze komen met een goed gevoel thuis en daar doe ik het ook voor en dat vind ik heel belangrijk. Hoe ga je Ik leer al, ervan? Uh, als mensen voor het eerst zijn, is dat een beetje moeilijker dan dat ze bijvoorbeeld al een half jaar aan elkaar gewend nee, zijn? Nee, dat valt erg mee. Nee, dat valt erg mee. Ja, dat gaat vanzelf. Uh, uh, het is maar net de sfeer die je, uh, die je zelf een beetje neerzet. Als je zelf een beetje ontspannen bent en een beetje gezellig uh, met de mensen omgaat, dan, nou, dan hebben ze wel groot vertrouwen in je. En ze kennen elkaar ook natuurlijk ook meestal wel een. De meeste mensen kennen elkaar ook oh, wel. dat scheelt, ja. Want waar je zit, uh, of je nou in Zwaanshoek of in Zandvoort... of in Bloemendaal of in Bennebroek zit... zijn altijd mensen... Die... Bennedorpen, hè? Uh, Bennedorpen. <laughs> en ik ben... Nou, wat mij nou zo leuk vind, Ik ben stadse, maar ik ben eigenlijk van die dorpen zo gaan houden. Die, ja, ik had nooit geweten dat ik van de boerenleven... dat ik dat zo ontzettend mooi zou vinden, al die verhalen. Sibel, je had het er net over dat soms niet... Stille mensen met de mooiste verhalen ja. komen. Merk je dan dat in de loop van een aantal weken die mensen veranderen van ja. gedrag? Ja, ja want die hebben, dan de, uh, die hebben dan vertrouwen erin. En die hebben dan gevoeld van, oh ja, ik kan toch wel... Ach, nou dan komen ze binnen. Hè. Die rusten komen binnen. Ach, ik heb toch helemaal niks te vertellen. Zeg ik, ga maar zitten. Neem een lekker kopje koffie. Neem een koekje. Luister. En je ziet het gebeurt vanzelf. Nou en na een aantal keren gaat het gewoon vanzelf. Dus dan zijn ze er gewoon, dan zijn die stille mensen. Ook geen stille mensen meer. Denk je ook dat het uh, een vorm van therapie zou kunnen zijn van mensen die aan geheugenverlies beginnen te leiden? Ja, ik, heb het, uh, ik werk ook met dementerende groepen, maar dan pak ik het wel op een hele andere manier aan. Want dan heb ik, uh, ja, dan heb ik gewoon een verhaaltje en dan ga ik op door en... Ja, maar dus op een hele andere manier. Dat, uh, uh, dit trekken ze niet zo. Hmm. Dat is te veel. Dat is te ver door. Maar kleinschalig, dan uh, komt het wel goed uit de verf. En dan blijkt dat ook dat dementerende mensen uh, ook, uh, ja, hun geheugen van vroeger is vaak ook nog erg uh, groot. Dat ze nog heel veel dingen weten. Van ta tante Ali in het winkeltje op de hoek waar zij een dropje gingen halen. Is het anders ja. werken met dementerende? Oh, dat kan Beginnen je niet heel anders. Kun, kun je een voorbeeldje geven? Hoe uh, je dan met, met dementerende? Dementeren begin je van ja, um, ja. Ik kijk dan eerst even hoe de groep is. Die kan moe zijn. Die kan uh, veel uh, impulsen van buitenaf hebben. Dat ze, uh, dat ze even niet zo erg bij de les zijn. Nou, dan ga ik ietsje. Ja, ik pas het gewoon een beetje aan. Ik, het zijn kleinere dingen die ik met ze doe. Gewoon een kleiner onderwerp. Ik. Uh, ja... Ik, ik heb er ook liedjes veel bij, herkenbare liedjes voor ze, want dat vind ik altijd gezellig om dat met ja. ze te doen. Ja, nou, muziek maakt ook heel veel geheugen los, hè? Ja, het is, ik speel hmm. geen muziekinstrument, maar ja, zeker doe ik ook niet mooi, <laughs> maar <laughs> dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar het, het maakt wel vrolijkheid en ik denk dat dat ook bij, ook met demenderende mensen heel belangrijk is. Maar je kan niet vergelijken met een groep van uh, verhalen, tafel, gewoon, die nee, nu, nee, dat kan je niet vergelijken, nee. nee. Is het moeilijker? dementerende? Ach nee, nee. Ja, een dementerende is soms moeilijk, soms ga ik met een heel veel down gevoel naar huis en oh. soms denk ik van, uh, enkel keertje heb ik van, nou, het lukte vandaag niet. Kun je een voorbeeld geven waarmee je met een down gevoel naar huis ging? Ja, nou als mensen gewoon heel erg veel impulsen van buitenaf hebben dan komt het niet van de grond dan zijn ze dutterig en uh, ja, en ze zeggen ook wel eens juist ja, één een mevrouw was, is een van de groepen die zegt van, nou ik heb altijd donkere nagellak heb ik altijd op en ik heb dan mijn rode haren nou, dan kijkt ze naar me met mijn zwarte nagel en dan zegt ze van... Goh, zegt ze, dat vind ik toch zo afschuwelijk. Ze zegt die rode haren. Wat zal uw moeder geschrokken zijn toen u geboren werd? <laughs> en dan leer ik ze wat de tafel. Dat vind ik zo geweldig. Ja, dat is het leuke van die groepen. Dat ja, ze, zeggen zo, ze zeggen alles ja. en dat vind ik nou gewoon weer heel erg leuk. Je bent met die, die verhaaltafel begonnen in opdracht van iemand. Of, zegt die meerwaarde? Zegt die meerwaarde. Um, Krijg je er ook voor betaald? Uh, ik ben nu, uh, nee, dat was toen uh, Liefdewerk, op Papier. Nu ben ik een beetje, het is nog steeds niet veel hoor, en dat hoeft ook niet. Nou ben ik met subsidie, uh, ik, ik ben proberen elke keer om subsidie aan te vragen. Die ben ik met Haarlem meer dan bezig. En daar word ik dan een heel klein stukje uit betaald. Daar heeft niet zoveel over. Het is gewoon een aardigheidje. Maar dat boek wat je gemaakt hebt, dat is over Zwaansdek? Dat is over Zwaanshoek. Zwaanshoek, ja. Als ja? uh, iedereen er wel mee eens dat hun verhaal in zo'n boek zou komen? Ja, maar tuurlijk. Want al, uh, ik doe dat ook niet als mensen het niet mee eens zijn. Daarom, als een groep al de eerste keer bij elkaar komt, zeg ik ook van... Uh, jongens, jullie verhalen... Uh, oh, en als trouwens een verhaal wat ze vertellen te delicaat is. Want dat kan natuurlijk, hè? Ja. ja, ja. Dan leg ik gewoon mijn pen neer. Dan weet ik zelf natuurlijk ook wel dat je dingen gewoon niet... Niet kan gebruiken, ook niet in je verslag. Dat, daar moet je zelf ook een beetje kies mee zijn. Maar ze wisten van tevoren dat er een boek uitkwam. Volgende keer, in oktober, gaan we een DVD maken. Oh, leuk. Dus, ja. ik ga steeds door. Ja, ja, ja, ja. Heb je wel eens gehoord van de genootschap Oud-Santwoord? Ja, dat, uh, daar lees ik wel eens op de site. Uh, de bomschuiten en zo. Uh, mm -hmm. Lees ik wel eens uh, dingetjes. Is... De Klinkblad, uh, dat ja, klopt Klink, wel eens ja, bij brum. ja. Nou, ja. ja. Er is ooit iemand in Zandvoort bezig geweest met een soort ja, verzameling maken van oude verhalen, van oude inwoners. Die is daarmee gestopt helaas. Dat is heel jammer. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als iemand dat weer zou oppakken. Ja, ik, uh, ik zou dat heel erg leuk vinden. <laughs> dat zou ik... is Zullen wij eens een uh, woordje gaan praten met de voorzitter van het genootschap? Ja, dat is een... <laughs> nou, dat lijkt me best wel een heel leuk plan. Want ja. dan zitten hier natuurlijk ook al heel mooie verhalen. Ja, dat lijkt mij... Ja, en het zijn... ik hou zelf van de zee, mm. van de strand, van de... Ja, dat vind ik gewoon mooi... Ja. En het is gewoon heel mooi, ook als je een stukje van vroeger duikt, want ik had een stukje van Zandvoort, ik wist niet wat jullie zouden gaan doen, want al die vragen zo, ik denk ja, ik kan wat achterhand maar dan kom je weer zulke mooie dingen kom je tegen en ik denk nou, ja, dus, het is gewoon prachtig. Als dat zou kunnen, zou ik heel erg leuk vinden. Kimil, hoe kom je aan oude films die je draait? Ach, je hebt toch. YouTube. Ja, dat heb je ook. Ja, ja. En dan vraag ik altijd aan mijn echtgenoot. of hij zo lief is. of ze van mij even op een. Uh, of zo'n uh, dingetje, zo'n sticky te zetten. En je hebt toch al die nostalgische films. op het ogenblik heb je allerlei onderwerpen. Dus ik heb, uh, uh, ik heb. echt een paar mandjes vol met allemaal films. En ik heb nu ook Zandvoort gekocht. Die zijn wel al nieuwe opname. Want er is een DVD gemaakt over Zandvoort. Ik heb hem oh, niet gekeken. Ver... Ja. Ja, ja, Ik heb hem niet gekeken. Hij is nee. niet oud. Nee, maar... nee, hij is niet jaar, hij is er vorig denk. jaar. Ja, maar ja. ik denk van, ik wil hem toch wel hebben bij mijn verzameling. Dus... Leuk. Ja. Leuk. Ja. Dus die hobby is eigenlijk heel groot geworden hè, in principe. Ja, Verhalen het is eigenlijk een stukje, stukje werk eigenlijk. Ja, ja. Van, maar zo kan, het wel een beetje, zo kan je het wel een beetje... Maar het is heel waardevol. Ja, lijkt me ook. Ja. Ja. Staan er nu meer boeken op stapel? Nou, ik, uh, ik ben nog... Uh... Behalve dan Zandvoort? Ja, ja, ja, nou ik, uh, ik ben al gevraagd, ja als, als subsidie loskomt, um, de Boerhavenwijk in Haarlem bestaat uh, 40 jaar. Uh -huh. En uh, ik ben gevraagd of ik uh, als subsidie konden krijgen, of, ze, of ik dan uh, boek wilde verzorgen. Dat vind ik ook heel erg leuk, omdat ik dan ook met allerlei culturen in aanraking kom. En dat vind ik ook... Heel erg interessant vind ik dat. Hoe dat uh, dus ik, dat, dat weet ik nog niet hoe dat loopt. Maar als ze daar wat geld voor kunnen krijgen. Dan uh, mag ik dat gaan uh, doen. leuk ja. Kun je vertellen wat het leukste is wat je hebt meegemaakt? Nou weet je. Ik, ik ben met zulke diverse dingen bezig. Dat ik uh, ja, de, uh, de puurheid van. Uh, waar ik gewoon van geniet. Van de puurheid van de mensen. Van dat de mensen die vroeger. Uh, vroeger het uh, eigenlijk best wel arm hadden dat ze eigenlijk tevreden zijn met relatief kleine dingen en eigenlijk nog steeds en ik moet je zeggen dat ik um, dat ik onwijs veel leer van, uh, van al de groepen die ik, uh, die ik heb ik vind dat ja, en wat, ik nou, wat het meest uitspring, nee, elk verhaal heeft gewoon zijn mooie kanten ik kan niks, niks speciaals zo noemen nee, het is allemaal gewoon boeiend wat, je, wat ik heb dus dat weet ik verder helemaal niet. En het moeilijkste, herinner je dat nog? Van, nou, dat was nou echt even zweten of iets anders. Denkt, nou, dat het gaat vanzelf. Ja, nee, het van gaat vanzelf. Ja. ja, nou ja. ja. ja en als die gaat, dan zeg ik het ook. Ja, Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Van nou jongens, nu uh, gaat het eventjes niet. Uh, nou, oké. Okay. Het moet wel klikken natuurlijk. Ja, maar dat ja. is heel belangrijk. Ja, ja, maar dat is sowieso. Als je met mensen werkt, moet je natuurlijk wel... Moet het wel wederzijds uh, goed zijn. Anders dan kan je praten als brugman, want er komen er ook geen verhalen uit. Sibelde tijdens bijna om, maar Sibil, ik bij een als ik nou zeg schilderen met lapjes, wat zeg jij dan? Wandkleden, tentoonstellingen. Even naar de kerk, toch? Dan en even naar, kerk. Dus, uh, ja, even naar de kerk, naar de kerk kijken. Kerk. <laughs> Zo is dat. Horen van muziek. Wat heb je ervan gemaakt? Ik heb, er een, uh, ja, ik heb een gele achtergrond gemaakt. Dat was de zon. Ik heb er een mandala op gemaakt. En daar zwemmen allemaal ja, groen, blauwe vissen in. Die hebben muzieknoten op hun uh, rug... En ik heb ook kussentjes uh, gemaakt en daar uh, zwemmen vissen op. En, voor en die luisteren naar de muziek. En voor de mensen die niet weten wat een mandala is? Een mandala is een cirkel en die verbindt. Dus die vissen die zwemmen in het rond. Okay. En die blijven maar in het rond zwemmen. Ja. Het <laughs> mag helemaal niet, je mag geen ronde vissen komen. Oh, Dan worden ze, worden ze worden ze gek Ik ben van. nog een beetje wets. ik wil <laughs> nog een beetje wets. <laughs> dat is het. Heb jij nog een website waar de mensen op kunnen ja, kijken uh, uh, wat je allemaal doet? Ja, www. van Dam. van Dam aan elkaar. Oh, wacht even www van NL. Met de, de I. Maar uh, uh, Sibiel is de S van Simon de Y. Dus de I zonder puntjes. Dat is heel belangrijk. De B van Bernard, de I van Isaac. De L van Leonard en van Dam aan elkaar. Punt en, L. en daar kan je een heel klein beetje zien. Wat ik doe. Ja, ik vind het een mooie site inderdaad. Een ja. uitnodigende site. Om, uh, oh, dat is leuk ik vind daar te... de meeste vragen ook vandaag geplukt. Oké, okay, dat is leuk. Leuk ja. om te horen. Ja. Dankjewel. Bedankt voor je komst, Sibyl uh, van Dam. En, en misschien jou. dat we elkaar nog een keer treffen als je in Zandvoort aan het werk bent. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Bedankt voor de telefoongesprek. Uh, tel Zo ben je gewend om aan de telefoon <laughs> te zitten. Radio. Hartelijk bedankt ook. Goedenavond, dames en heren. U luistert naar het Kunst- en Cultuurcafé op vrijdagavond 9 juli. Het is live vanuit Hotel Hoogland naast onze Watertoren. We hebben de volgende gasten uitgenodigd. Sibiel van Dam is net uh, eigenlijk weer terug naar huis toe met het palet van nostalgie, de verhalentafels. Om half acht en al reeds aangeschoven zit welbekend Jan Drommel, kunstenaar. Om 8 uur krijgen we Sonja Koper. Zij is actrice en heel bekend in Zandvoort. En om half negen hebben we Co Warmerdam. Hij vertelt over de historie van de Amsterdamse waterleiding Duinen. Tegenover ons zit Jan Drommel. Wat wilt u over uzelf vertellen? Nou, ik ben een geboren zandvoerder. Ik ben geboren 20 oktober 1934 in de Kerkstraat. En ik ben een van de tweelingen en mijn broer is daar helaas niet meer. Oh, oké. Die zijn recent ook uh, een jaar geleden overleden, geloof ja. ik. Ja. En uh, ja, daar hebben mijn moeders van mijn moeders kant. En mijn moederskant kant is dus, uh, ook zandwoordig dus van de Molen naar kant. Okay. Van de uh, Bonnieskant kant of van de andere? Kant. De Bonnieskant. kant. Ja. ja, die twee beeldjes die voor het uh, museum staan, dat zijn de grootouders van mijn moeder. Hé, hey, apart. Ik ben met van eentje van Lucasse getrouwd en uh, dat is zijn opa. Dus yeah. waren we nog familie ooit. Yeah, yeah. Leuk. Ja. Heeft u gestudeerd in de kunstrichting? Want als nee. ik naar de schilderijen kijk, denk ik, mijn helemaal wat goed. Nou, ik ben. Uh, uh, ik ben lithograaf geweest. En uh, als jongetje van, uh, van 12 jaar ging met de blauwe tram naar Amsterdam, mm. naar de grafische school. En daar heb ik vijf jaar op gezeten. En ik ben een van de weinigen uh, die nog op steen geliet hebben. Hè. Commercieel, we hadden in Zandvoort antwoord dat we aard aardse donderdag. Mm -hmm. Dat was een, uh, ook een graf, Maar die maakte kunst op steen. En ik maakte commerciële dingen op steen. Maar die eh, op een gegeven moment eh, ging met pensioen. En toen had ik een, eh, door een, een, een, een oud collega van me een, een schilderijtje laten maken. Die was gaan schilderen. En toen dat dingetje klaar was, zoals van mijn kleinkind, hè, toen dacht ik, dat moet ik toch ook kunnen. Want met, met de hele opleiding die ik heb gehad, moet je, ...moet je ook portretten kunnen maken. En dat, heb ik, dat ben ik gaan doen. Dus je kleinkinderen waren eigenlijk het proefkonijn? Die waren het, ja, het proefkonijn. Ja. Ja, ja, ja. Want op bladzijde 28 van kunstkracht 12 van vorig jaar... ...daar staan, uh, ja je zou bijna zeggen het zijn foto's. Ik ja. vind ze zo ongelooflijk goed, maar het zijn ja. schilderijen. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, ik, eh, ik, ik, ik schilder fotonakeurig. Mijn grootste perceeltje is drie. En ik, meestal schilder ik met één en twee. Hele kleine perceeltjes. Ik zit ook een maand op zo'n schilderij. En eh, ik ben... In 2002 ben ik begonnen met de eerste schilderij te maken. En eh, ik heb er nu toe heb ik er 87 gemaakt zo ja en ja. wat voor soort van de kleinkinderen of nee nee nee, nee. De, ik, ik hou exposities ja. en daar komen me orders op binnen en die uh, uh, de, de, dit zijn de mensen die, uh, die kwamen uit berg of zo'n die waren op een expositie geweest en die hebben twee oh. schilderijtjes besteld ja leuk ze leveren een foto in ja. En dan gaat u aan de ja, hand daarvan. Het uh... liefst he, maak ik de foto zelf. Ja. Want dan leer ik de kinderen ook een beetje kennen. Wat en... bedoelt u daarmee? Dat ik nou, ze leer kennen? Nou, dan, dan heb ik ze levend voor me. Ja. En die, uh, ik werk me toch met een bepaalde schaduwwerking. Ze komen wel eens met, een, met zo'n schoolfo schoolfoto, dus, maar het zijn al, dat is over al, het algemeen vrij plat. Daar ja. ja. kun je niet veel mee, hè? Daar kan ik niet veel mee doen. Mm -hmm. nee. Die schaduwwerking is, bij de foto is voor mij heel belangrijk. Dus ik stel ze altijd voor om bij mij in, in, in, in de studio... Dus, ...gezamen met de ouders bij die foto's te maken. En dat, dat gebeurt meestal. Je ziet dan ook meteen hoe die kinderen bewegen, hè? Yes. Ja. En dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja. Welk materiaal heeft u gebruikt daarbij? En waarom dat materiaal? Ik, uh, ik, ik werk met... Uh, met een heel fijn Italiaans uh, doek, linnen. En ik, uh, ik werk met olieverf. Olie, dat is vrij olie. moeilijk toch? Acryl ja, is, makkelijker, uh, is makkelijker. Heb ik me laten vertellen? Uh, ja. En ja. waarom olie? Ja. <laughs> is het, het mooier? Toen ik begon, ik, ik heb geen opleiding in schilderen gehad, mm -hmm. helemaal niet. Ik wist eigenlijk, dat, uh, ik ben lid van die, van die club. En daar merk ik dat bijna iedereen met, eh, met acryl werkt of waterverf. Ik heb een tijdje ook in waterverf gewerkt hoor. Dat vind ik ook dus, met aquarel. Maar in de droge techniek. En als je mij vraagt, die, het is niet zo duurzaam. Maar wil je het helemaal precies doen, dan is de aquarelverf, droge techniek de allermooiste om portretten te maken. Oké. Okay. De eerste, die, die heb je misschien wel gezien, die van Klaas Koper. Ja. ja. Dat, dat is een aquarel. Maar mensen zien het niet, want ik, ik deed die aquarel in een droge techniek. Ja. Wat houdt dat in een droge techniek? Nou, je, je wordt geleerd op de grafische school, dat ik dacht. Dat je met aquarel je eerst je papier vochtig moet maken. En dan met... met zo, zoveel mogelijk water, opzetten. en ik doe het zo droog mogelijk. Ah oh ja, die manier. Zijn het alleen maar portretten die je maakt? Alleen portretten. Alleen portretten. Ja. Nou, ik heb ja, over een hondje of een. Nee, maar ik heb ook op je website uh, hele gestoltes gezien. Ja. De... Dat zijn geen portretten dus. Nee, dit, zoals de, uh, ja. als het is hier, ja. ja. ja. De, die maak ik het meest toch, groter, die zijn. Uh, 1, uh, 1 meter 22 hoog. Daar is het uh, als het kind ongeveer 2, 3 jaar is, is het zo'n beetje op ware grootte. En die, uh, dat vind ik eigenlijk het, het mooiste van het schilderen. Kijk, dit waren portretten die gingen naar berg of zo, en die zie ik nooit meer. Het aller aller mooiste van het schilderen vind ik, als het klaar is, nodig ik de mensen met mij thuis uit. ...dan onthulpte. En dat moment... Hè, ...dat moment van het onthulp ...is ontzettend belangrijk. Ja. Die, eh, ik, ik sta daar... ...met mijn... Met, met ...rug naar de schilderij. En ik kijk de mensen aan. De kindertjes zijn er ook bij. En die, die emotie die dan loskomt... ...dat is... Uh, dat, doet, doet, ...dat doet mij heel goed. Dat is eigenlijk je beloning. Ja, ja, ja. ja. ja. Heeft u ook wel eens andere opdrachten gekregen, een foto van een overleden kindje ja, of een overleden familielid? Ja. Om dat ja. Uh, na te schilderen. Ja. Is die emotie dan nog intenser als ze het uh, nee. uiteindelijke resultaat nee. zien? Nee, dat is heel gek. Als, uh, als ze leven, is is, is is de emotie groter dan dat ze overleden zijn. Oké, ja. En dan gaat ze de auto weer wegzetten. Wilde u als kind al de kunstkant op? Was het gewoon, uh, je moet doen wat je vader zei of was het ja, toch een of ik, ik ben het gaan schilderen en ik heb me eigenlijk nooit een echte kunstenaar gevoeld, ik was litograaf. Ja. Ik, uh, ik ben geen kunstenaar. Soms begrijp ik die kunstenaars helemaal niet. Die, uh, de, nee, de abstracte, abstracte is, ja. Ja, uh, ja, het is natuurlijk heel realistisch werk wat jij maakt ja en, ik, heb, ik heb eens iemand van de club bij me gehad, dus toen kwam ik door de ballotagecommissie moest ik. Moest ik. En toen uh, zei die meneer: Ja, maar ik maak beeldende kunst. Ik maak beeldende kunst. Ik zei: Wat is dit? Het is, dat is ja Ja. Toen haalde hij zo'n een, een portfolio uit, uit, uit zijn uit zijn, uit, uit zijn uh, tas en toen zegt die tegen mij, en dat is beeld en kunst. ik, zei, nou, ik kan niet zien wat het is <laughs> ik kan niet zien wat het is hij zegt ja maar ik heb voor ieder schilderij een dialoog ik zeg daar had je dominee moeten ik zeg als jij beeld en kunstenaar bent dan moet je, moet je laten zien moet je, uh, wat je uitbeeldt. en dat zie ik niet ik, ik, dat zie ik bij de meesten niet ik heb daar geen verstand van nee. Van het abstracte, ja. helemaal niet. Nou ja. ja, gelukkig zijn er dus uh, smaken die verschillen. Ja. Ja. En uh, mensen zijn kennelijk erg tevreden over jouw werk. Dat verstond ik niet. Mensen het... zijn heel erg tevreden over jouw werk, anders komen ze niet. Ja. ja. Je zegt dat je hebt nu bijna 100 portretten gemaakt 87. 87, ja. Waar ben je momenteel mee bezig? Op dit moment niks, want ik heb een tijdje in het ziekenhuis gewerkt. Oh jee. Ja. Ja, maar het gaat nu weer in het beter. Hm. Het een probleem met de motoriek? Nee, Een paar maagbloedingen. Oh, nee. Ja. Ja. Heeft u veel contact met andere kunstenaars? En met wie in een grote zaak? Nee. Niet? Ja. Van, van de Beker, Beker Z's antwoord, ik. Een, een trouwbezoeker. bij de een vergadering met die. Met die mensen heb ik al contact. Ja. <krijg> Sinds wanneer bent u lid van de BKZ? Ik denk uh, toen ik ben gaan schilderen in 2002. Want hoe gaat het precies? Word je ontdekt eigenlijk? Ze hoorden van nou meneer Drommel die schildert en uh, dan gaan ze naar u toe. Van, nou. Er waren twee dames die, die, uh, waarvan er één nog steeds lid is. Die, vol, die hadden mijn werk gezien. En die vonden dat ik bij de club moest komen. Hmm. Oh. En, uh, maar dan, dat was toen, dan heb je die balletagecommissie in het verhaal. Van die balletagecommissie heb, heb ik net gedaan. Maar de, ik geloof dat die balletagecommissie er helemaal niet meer is. Oh, oké. Okay. Want, want er worden nu ook mensen aangenomen buiten Zandvoort. Ja, klopt, ja. ja. En toen was het alleen voor. Ja. Maar dat vind ik niet erg hoor. Hangt ja. er ook werk van jou in de, in de busshalt? Ja. Ja? ja, maar dat wisselt steeds. Hè? Dat wisselt, ja. ja. ja. ja. Welk werk hangt er van u? Ja, dat heeft gehangen, dat hangt nu niet meer. Okay. Dat is met de opening, hè? Weer de opening, ja. ja. Maar welke schilderijen hingen er toen? Uh, Klaas Koper, uh, oh. Bertus Walledux, uh, Loogman. G. Loogman. G. Loogman, ja. Ja, ik heb een, een aantal gemaakt van die bekende zandvoerders, om eigenlijk te laten zien hoe, hoe beelden ik, beeld ik kon schilderen. Hm. He, want als ik, ik zo'n kindje zie, dan, jullie kennen dat kindje niet. Nee, de honden, dus het kan, He, al, het kan en, van alles zijn. En dat was toch een trekwijzer, ja. die, die bekende figuur. Die oude meneer Faber van de Kostverlorenstraat, die maakte ook portretten van de postbode en die hangen er nog steeds. Wat is het verschil met die van u en met nee, die ik van heb meneer ze nooit Faber? Gezien, ik Niet, heb oh, wat ik wil, zonde, ja. ik, ik, ik wil eigenlijk heel snel een keer ja, ja, het. Ja, ja, ongelooflijk leuk. je herkent ook inderdaad mensen. Oh, dat is de oude postbode en uh, ja. ja, hele mooie oude lijsten omheen. Dat flirt eigenlijk uh, de eetzaal op. Ja. Dat, uh, leuk. Moet u zeker. Ja, die, in dat, uh... die, die uh, wanneer van Orden, die. die die gaat ook steeds beter schilderen, hoor, uit de stationen ja, ja, ja, De, de schilderijtjes, uh, die hebben ook nooit gaan les gehad. En die, uh, die schilderijtjes worden steeds beter. Dan nou heb je natuurlijk waarschijnlijk ook wel een aantal Zandvoortse kinderen geschilderd. Ja. Het moet ook erg leuk zijn om te zien ook hoe die kinderen veranderen als ze opgroeien. Ja, dat, dat zie ik ook al. Huh? Want het, meestal die mensen waarvoor ik geschilderd heb... Die zie, dat zijn ook trouwe bezoekers van mijn exposities en dan komen de kinderen mee. Hmm. Maar mijn, mijn grootste doelgroep van, van de cliënten, dat zijn de opa's en oma's. Hmm. Ja, die zijn vol trots natuurlijk. Ja, die, ja. Bestellen, die bestellen zomaar, dan hebben ze meerdere kinderen. En dan uh, kan het zo al gebeuren dat je vier of vijf schilderijen? Wauw, ja, ja, geweldig. Ja, ja want je kan het natuurlijk niet maken om er wel eentje te doen en dan vervolgens... Nee. Uh, nee. Ja, leuk. Kunt u uw eerste verkochte kunstwerk nog herinneren? Welke dat was? <laughs> gemene vraag. Ja, zeker gemene. Ja. Nou, laat hem gewoon. Ja. Het is uh, ongetwijfeld een portret geweest. Ja. Ik heb eerst dus alleen die portretten gedaan. Ja, ja. En later ben ik net die groter gegaan. Ja. Gebeurt het wel eens dat je, je echt een maand lang het schompers hebt gewerkt? En dat dan degene zegt voor wie het bestemd is: Nee, dank u, het lijkt niet. Ik heb je nooit gehad. Al nooit oh, gehad? Nee, dat is, is wel een vrees. <laughs> maar uh, nee, dat is echt waar. Ik heb, nog, ik heb één keer gehad. Toen had ik een schilderijtje gemaakt van een foto, en de, van een meisje en die had een beetje groenige ogen, dacht ik op de foto. Maar ze had blauwe ogen. Nou, dat, dat schilderij heb ik even teruggenomen. En dat is uh, tien minuten werk om die ogen dan oh. even een ander kleurtje te gaan. Oké. Okay. Dus maar ze worden beter dan de foto. Ze zien die foto's allemaal. Ik ga met die mensen over, ik schilder zo'n 20, 30 foto's. En oh, ik, ik maak zo'n 20 of 30 foto's. En daar zoeken we dan met de, met de familie een uit waarvoor ik ga schilderen. En die schilderijen die worden beter in de foto's. Mooi is dat hè? Ja. Geweldig. Ja. Ja. Omdat ze ook groter zijn in ja, wezen aan een fotootje, dat het meer leeft inderdaad. Ja. Ja. Of geeft er misschien meer accent aan? Ja. ja. Zonder er een karikatuur van te maken? Nee, nee, nee. nee. Hm? Door de diepte van de verf ofzo? Nee, of zo, dat het nee dan, uh... de, de, de ogen, uh, de mond, en bepaalde ja, ja. dingen een beetje aansterkken. Uh, Ooghaarden zijn heel belangrijk. Zit het verder nog in de familie, dit talent? Is het doorgegeven? Nee. Oh jammer, ja. ja mijn tweelingbroer die, die kon helemaal niet tekenen. Nee. Want ik, ik ben op die grafische school terechtgekomen. Ja. Omdat ik ontteken heb. Het hm. ja, ja, was dus logisch ja, dat je dat ja, vak ging doen. Ja. Ja. Ja. Ik heb litografie altijd een mooi vak gevonden. Hm. Maar de. ja, het hele grafische vak is zo veranderd. Ja, daar is, dat is niks maar meer van. Met je computer en weet ik het allemaal. De, ja. in, in, in de jaren 50 kwam in de litografie weer het fotolitografie. In de jaren 50 gewoon was de fotografie opzetten. Die, en die fotografie, die is nu weer helemaal weg. Want die, die, dat, is, dat is allemaal digitaal. Ja. Ja, ja, ieder, ja, iedereen knoeit op zijn eigen manier tegenwoordig met zo'n klein cameraatje. Ja. Ja, ja. Ja. Nou heb ik op je website gezien, de schilderijen die jij maakt, dat zijn, die zijn voor de eeuwigheid. Ja. Want je doet nog iets bijzonders. Jij geeft nog wat uh, garantie. Nou, ik geef garantie. Ik, uh, ik, uh, ik mag ze pas uh, als ze geschilderd zijn met die oliver. Mag je ze pas na acht à negen maanden in de lak zetten. Prepareren. Waarom is dat? Om uh, um, um, um, um een langdurig bestavende schilderij te garanderen. Die ver moet eerst dat goed inhouden. Het, het is een hele dure lak voor het Talus. En die, die hele dunne lak. En die gaat er de eerste keer, drie keer overheen. En dan doe ik drie jaar achter elkaar. En daar reken ik niks voor. Mm. Ik heb dan die schilderij, die doe ik altijd in oktober. Als ik die expositie heb, dan heb ik die schilderij weer. Ah oh ja. <lacht> Heeft u al in de vergaderkamer van de burgemeester geëxposeerd? Nee. Nog niet, maar weet u wanneer u aan de beurt bent? Nee, ik, ik doe dat niet. U doet het niet? Nee. Waarom nee. niet? Nee. Waarom niet? Nee, nou, dat wil ik zo niet voor nee? de microfoon zeggen. Ja, Oké. Okay. <laughs> <laughs> Waar zijn nu verkochte kunstwerken allemaal naartoe gegaan? Zijn ze in Nederland gebleven? Zijn ze naar Australië of nog uh, nee, andere landen? Nee, nee ze, ze zijn naar, uh, naar Frankrijk gegaan, hmm. en, uh, en naar, naar, naar, naar Spanje. Niet zoveel hoor. één in Spanje, één in Frankrijk. En eh... Uh... Ja, en, en dan buiten Nederland, uh, buiten Zandvoort. Hè. Ja. Maar de meeste zitten in Zandvoort hoor. Toch wel. Geluid. maar Dat vind ik het leukste. Want ik vind die reactie van die mensen zo leuk. Hè, als, ja. ik de, als ik het portret klaar, klaar heb. Dat is heel leuk hoor. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Er ja. komen, komen emoties los. Ja. Opens en oma's hier gaan houden. Ja, geweldig. het ja. Ja, liefde ja. voor dat prachtige schilderij ja. inderdaad. Ja. En het het, zo'n schilderij, Ja. dat is voor het leven. De, de, ja. de gebeurde, het kost wel veel geld. Uh, Want als ik mijn uurtarief zou rekenen, wat ik ervoor krijg, nou, dan wil je niet voor werken oh. nog. Nee. Nee. nee, precies. Maar wil je zeggen wat gemiddeld een schilderij kost van jou dan? Nee, nee. nee. nee, nee, nee. Het <laughs> hard onder ons. Ik, ik, ik, het enige wat ik kan zeggen, hè, dat ik eh, ongeveer op een. Ik heb het wel eens, ik wou het wel eens weten. En, maar dat ik tussen de 12 en 15 uur per uur ja. mee verdien. Uh, je wordt er niet echt rijk van. Nee. Het, is, nee, nee. het is wel heel leuk om te doen. Ja, ja. Ja. Het ja. is ook een uitdaging waarschijnlijk. Je ja. kijkt naar de foto ja. en je krijgt meteen waarschijnlijk al ja. iets van, nou het gaat zo worden en dan gaat het beginnen. Hm. Ja. En wanneer is het af? Of verschilt het per nou, de, de, de portret? Ik even zeggen. Ik, eh, ik schilder bijna nooit op een ezel. Ik schilder altijd onder liter literaar weg weet. En die stenen die lagen al... plat. En het tekenen, dat heb ik dus al plat geleerd. En dat doe ik nog met zo'n schilderij. En, uh... ja, ik, even af. Maar, maar dan, ik heb het boer even afgeleid. Maar, als ik dan uh, zeg maar, uh, voor, voor 60, 70% klaar ben, dan gaat hij wel op de ezel. Okay. Want dan kan ik hem op afstand bekijken. Ja. En dan en op die ezel kan ik echt zien wat ik er nog aan moet doen. Ja. Niet? Nee, niet. Dankjewel. Zijn het een beetje uw kinderen ook de schilderijen? Dat het toch pijn doet als u ze in wezen weggeeft en heel wat uurtjes uh, aan ja, besteedt? Ja. Ja. Ja. Maar dat vergoedt zo heel veel als die mensen zo enorm blij zijn. Hè, ja. Als het ja. gemaakt is. Ja. En dan stralen Dat, uh, ze. Ja. Echt, het is, het, het is van hoofdgeld. <laughs> maar maar uh, kijk, als ze een tv kopen die zo die voor vijf, zes jaar is is <coughs> zo'n ding verouderd. Ja. Maar ze schilderij niet, dan wordt het nee. steeds mooier. Mm -hmm. Ja, precies. Ja. Het is een investering, mensen moeten ook begrijpen waarvoor ze doen. Maar het blijft. En ik, ik schilder. Uh, dit jongetje, wat hier, die was net twee jaar, ik schilder ze niet onder de twee jaar. Onder, onder de twee jaar, dan uh, we kunnen we een beetje lopen, en, om de foto te maken is het ook makkelijker. Maar als je voor die twee jaar zit, dan verandert ze nog zo. Oh, okay. Het is leuk, uh, uh, na een jaar of tien, dat je kan zeggen, nou kijk, dat lijkt nog. Ja. Ja. Mogen wij u heel erg hartelijk bedanken voor een kijkje in uw Ik wil u ook Atelier? Ja. voor de uitnodiging. Ja, nou heel graag gedaan. Dus in oktober weer in atelierroute, doe je dan weer mee? Ja. Okay. Ja? Oké. Nou, we zijn heel benieuwd wie er dan uh, hangt in, uh, in uw huis. Hartelijk bedankt en uh, ga lekker door. Met plezier gedaan. broken hearts and I Yeah